3 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders in Venezuela om niet onnodig de straat op te gaan. Aanleiding zijn berichten over een opstand in het Venezolaanse leger en onrust op straat. De Venezolaanse oppositieleider Guaido riep het leger eerder vandaag op om in actie te komen tegen het regime van president Maduro. Volgens Guaido is zijn plan om Maduro te verdrijven in de laatste fase beland. Het Venozolaanse bewind zegt dat het leger loyaal is... en spreekt van een kleine opstand van een groepje landverraders. China maakt zich schuldig aan digitale spionage in Nederland. Dat schrijft de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst in zijn jaarverslag. Volgens de MIVD zijn er vorig jaar meerdere pogingen ontdekt... om militaire technologie te stelen. Naast de Chinezen zouden ook de Russen zich daar schuldig aan hebben gemaakt... De MIVD waarschuwt verder dat Rusland inmiddels een raket heeft ontwikkeld... waarmee een groot deel van Europa kan worden geraakt. President Trump stapt naar de rechter om te voorkomen... dat financiële instellingen als Deutsche Bank... gegevens over hem en zijn bedrijven aan het Amerikaanse congres geven. Parlementaire commissies hebben dagvaardingen laten versturen... om informatie over Trump los te krijgen. Deutsche Bank heeft jaren terug honderden miljoenen dollars... aan de trump Organization geleend voor vastgoedprojecten... Andere geldschieters deden dat niet meer... omdat hotels en casinos van Trump failliet waren gegaan. En het Indiaanse leger beweert een voetafdruk te hebben gevonden... van een yeti, de verschrikkelijke sneeuwman... die volgens de mythe op de toppen leeft van het Himalaya-gebergte. Het leger zette een foto van de afdruk op Twitter. Daarop kwamen veel reacties van twitteraars... die er helemaal niets van geloven. En dan het weer. Vanmiddag breekt vanuit het oosten... op steeds meer plaatsen de zon door. In vooral het noorden kan de bewolking hardnekkig blijven tot de avond. Het is 11 graden onder bewolking tot 17 graden in de zonnige regio's. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is druk in de bollenstreek op de N208 van Sassenheim naar Haarlem... tussen Lisse en Hillegom, 10 minuten vertraging...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 Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZierfM. Met nu de Muziekboulevard. All through the night. And I know that deep inside you lead me. No one else can make it right. that A savior there to be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 I'm Tell them. Bye. internet, internet. internet. wwwcfm Victor Beginning A trolley, so I never say sorry. There's a dollar side, a dollar side, a dollar side, a dollar. Hello, darling. I put a bank inside, a car inside, a plane inside, a boat. It takes half the Western world just to keep my ship afloat, and I never ever smile unless it's something to promote. I